Bij demonstraties in de Franse steden Nantes en Toulouse zijn rellen uitgebroken. Jongeren kwamen in gevecht met de politie. Ze stichten brand, gooiden ramen in... en rukten verkeersborden uit de grond om naar agenten te gooien. De demonstraties waren een eerbetoon aan een activist... die eerder deze week om het leven kwam... bij een protest tegen de aanleg van een stuwdam. Een grote Halloweenparade op de Amsterdamse Dam. Er werden zo'n 3000 deelnemers verwacht... maar volgens het vervoersbedrijf GVB waren er 15.000 mensen... De trams van en naar het centraal station konden er enige tijd niet door. De tocht ging naar een feest onder het motto Dia de los Muertos, ofwel Dag van de Doden. Het verkleed- en griezelfeest wordt traditioneel gevierd op de avond van 31 oktober, gisteren dus. Dat is de dag voor het katholieke Allerheilige. De organisatie van het eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog... bij de Tower of London, heeft het publiek verzocht niet meer te komen. Sinds begin augustus hebben 4 miljoen mensen de zee van klaprozen gezien. Maar nu veel Britten vrij zijn, kan de organisatie de drukte niet meer aan. Vrijwilligers steken bijna 900.000 porseleinen bloemen in de grond... voor iedere gesneuvelde Britse militair één. Op 11 november, de dag van de wapenstilstand, moeten de zogenoemde pappies er staan... Het kunstwerk verwijst naar de klaprozen die bloeiden op de slagvelden in Vlaanderen. Het weer. Vannacht trekken er wat wolkenvelden over het land... waaruit plaatselijk ook wat lichte regen kan vallen. Morgen overdag opnieuw veel zon. Maar met zo'n 17 graden is het iets frisser dan vandaag. Vanaf morgenavond wisselvallig en nog een paar graden koude. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM Met nu de nacht.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 Join us. You can feel it. But no still means no